Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen Nederlanders hebben dit weekend in België gestapt. Sinds zaterdag gaan de koggen in ons land extra vroeg dicht, om 8 uur al. Maar bij onze Vlaamse buren is er geen verplichte sluitingstijd. En dus gingen jongeren die kant op. Volgens de burgemeester van Turnhout, vlak over de grens bij Tilburg... waren afgelopen weekend zo'n 70 Nederlandse jongeren op stap in zijn stad... 2 miljoen Oostenrijkers moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Om middernacht gingen daar strenge coronaregels in. Ben je niet gevaccineerd, dan moet je in lockdown. Dat is op montag 0 uur in Oostenrijk een lockdown voor gilt. Een weekje wintersport in Oostenrijk zonder twee prikken wordt ook lastig. De nieuwe regels gelden namelijk ook voor toeristen. Bij een kippenbedrijf in Friesland is vogelgriep ontdekt. Het gaat waarschijnlijk om een zeer besmettelijke variant. Voor de zekerheid worden meer dan 122.000 kuikens afgemaakt. Sinds een paar weken geldt in heel Nederland een ophokplicht. Vogels, eenden en kippen moeten binnenblijven nadat ergens anders ook al vogelgriep werd gevonden. Et ja, de kroegen gaan hier dus eerder dicht. En als je dan niet over de grens wilt, moet je vroeg pieken. Dus wordt in Café de Zak in het Zeeuwse Overzande nu al geproost. Ze hebben daar het elf uurtje geïntroduceerd. Het is een beetje schrobbelaar met een espresso erin. Een beetje koop, of een beetje slagroom erbovenop. En dan heb je een heerlijke borrel om elf uur s ochtends. Maar dan bent u zo rond het middaguur al helemaal teut. Nee joh. Ja, ja Voor potentiële gasten heeft de cafébaas nog een tip. Ga s'nachts thuis werken en dan om 11 uur lekker naar de kroeg. Het weer, grijze dag vandaag, maar het blijft op de meeste plekken wel droog. En het wordt er gaat van acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de N706 Dronten Almere staat bij de aansluiting met de A27 drie kilometer file in beide richtingen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed gelijkzaam paard. Ik maak een soort van grapje een zak van Zwarte Piet. Maar zit, heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben. Dan rijd ik even bij ze om dat ze heel goed ken. Helaas, helaas is het nooit thuis als een Zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd op bleek je zo Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas. Wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk het niet. Elk jaar om 5 december krijg ik al een kleur. Ik weet wat me te wachten staat, een schimmel voor de deur. Ik heb wat dunk in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Maar het ene jaar drinken ze wel een jaar, daarop weer niet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk het Piet. Sinterklaas. The paper notes, the paper notes, the paper notes die, die, die, die, die. Blaat van stuur ik heb een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat. Een goed geluid, een paard. Ik maak een soort van grapje over de zak van zwarte biet. Maar Sint is dan blijkbaar dus, want dat wordt ik niet. glas. wie kent er niet? Zit de glas, in de glaas. En natuurlijk zwarte bietet In de Wie kent er niet? Zit de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 ja die ook te horen kreeg dat, dat de, de, de groepen studenten weer beperkt worden. Um, dus ja, het, uh, het heeft enorme implicaties voor de, de horeca, voor, uh, voor ons allemaal, het onderwijs. Um, ja, en, en dat betekent dus weer heel veel. En um, ja, we hadden uh, zo gehoopt dat we hier niet tegenaan hadden hoeven lopen. Ja, maar...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 Tegelijkertijd zagen we de afgelopen weken ook weer versoepelingen qua maatregelen. En dat heeft er al met al toch toe bijgedragen dat die besmetting weer oplopen. En dat laat maar weer zien hoe belangrijk het eigenlijk is om toch gewoon die, die basismaatregelen te blijven volgen. Dus toch te letten op, op afstand. En gewoon die uh, hygiënemaatregelen zoals in je elleboog uh, en niezen en regelmatig je handen wassen gewoon heel erg belangrijk blijven.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 Nee, als CGD uh, uh, hebben we dat niet, omdat we natuurlijk verder niet over uh, reisadvies gaan. Uh, dus uh, als, als er geen beschikking tot een app is voor iemand, uh, is het altijd wel handig om bijvoorbeeld iemand naar Oostrijk te gaan, even Google op Oostenrijk reisadvies. Ja. En dan belangrijk op de pagina van de overheid die daar uh, alle relevante informatie over heeft. Oké. Okay.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 Oké, okay, fijne dag. Tot ziens. Dag. Are the man them a see in dress with the them a I demand the a sweetness? the them a a with the them a wear I demand them a me? Come them, love only, Love only, love them, body. no love only, girl love only, Love only, All the north, south, and west, all them big up your chest, make them know say you is the because you know say you deserve the best. Love me, love them straight to me heart, make me feel good when we are working. No bother leave me girl, no bother because the sweetness just a get Sweetness before the them a dress, all the them them Niceness when the kill them all the man never see Sweetness them a dress, all the them never say them Niceness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 Sing, I'm a gummy gummy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 En de interviews van Goedemorgen Zondvoort-uitzendingen... zijn ook per stuk terug te luisteren via www.cfmzondervort.nl/interviews. En dan wil ik graag Pim Groof bedanken voor de techniek. Hoe is het met je, Pim? Alles goed? Alles goed, ja. ja ik heb wel? ook misschien nog een stukje agenda. Oh, wat Ik leuk. heb ook een uh, ander ja. programma op de woensdagavond. De ja. krochte, hè? Dat is een zoektocht naar de wortels... van de Nederlandse uh, nederrok, eigenlijk. Hè? Ja. En aanstaande de woensdag hebben wij een interview met Def P... En Def is de voorman van de Osdorp Possy. Oh god. Ja, de eerste ja. Nederlandse uh, rapper eigenlijk. Ja? De rappers ja. dus. Ja. En die heeft hele leuke verhalen over hoe het, hoe het ging in die tijd. Hoe die tot uh, rap is gekomen. Hoe het was in die tijd in Osdorp natuurlijk. Hè, en in Amsterdam en zo. En wat hij allemaal heeft meegemaakt. Dus hele leuke en interessante verhalen. Dat is woensdagavond ja. van 8 tot 10 uur s'avonds op ZFM Radio.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 En uh, nou, toen ben ik met hem meegelopen. Ik wilde ik wil toch eens even vragen aan u. U uh, komt me zo bekend voor. Ja, zegt ja, ze, uh, ik ben even de het hoor. Maar, maar ze was toen van de Dolly Dots. Oh, Oké. Okay. <laughs> ik zei, oh wat leuk. Ja. Ik zeg, ik vind het hartstikke leuke muziek. Ja. Nog, nog steeds trouwens hoor. Het is gewoon vrolijke muziek, hè? Het is ook zonder, ja. zonder complicaties het gemaakt. Nee, Niet echt ja. met een ja. boodschap. Het is gewoon allemaal leuk. Net, net als Luf. Vond ja. ik ook altijd heel erg leuk. Ja, los vind ik toch wat anders. Maar die had weer een andere achtergrond mee. Uh, op de VPRO natuurlijk. Hè. En uh, ja, ja, in het programma. Ja. Maar Dolly dat is leuk, met uh, Talk About Boys en zo. Dat soort uh, muziek. Ja, ja al, gewoon vrolijke. Vrol het is een beetje de, ja, de vrolijke muziek van, uh, van, ja. van, van, vanuit Nederland. Ja, ja.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 Techniek wil ik graag bedanken, Pim, jou voor jouw ondersteuning. Want ja, zonder techniek is het programma heel moeilijk te maken. Ik heb het ja. uiteindelijk gedaan, Doe doet het meer. <laughs> uh, de jingles en de muziek, uh, die werd door mij zelf gedaan. En ook de presentatie werd door mij uh, zelf gedaan, Coor Draaier. De redactie is gedaan door Gert van Kuijk die uh, lekker een weekendje weg is. Dus die zult u niet zien lopen in Zandvoort. Nou, op... Uh,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 Een val ter grazen bord, wisse bombom. Niet die van Holland, tot de oord. wisse wisse wies bombom. Bom, bom. Maar ik heb wel gelakke saai, een heel noodmepje is baai. Hierom dan daarom reed van speel, wisse wisse wies Spel de rollen niet op de tv, Ja, dat is niet mooi leuk. Is het gepermitteerd dat ik dit, dit vroeg? Kom maar lichter op een mocht? Kunnen gollen soms maanbroek versmallen? Zijn de ja-poepa we Zeg maar dan wat ik liever doen. De poppen show, dat werd er goed. Ladies and gentlemen, welcome to our show. Tonight met our special guest... Ouder, grijs en paard, wieze, wieze, bam, bam. Niet hier van al tot het oude raard, wieze, bam, bam. Mooi, ik elke lekker saai, een hielenhoek met piesjes baai. Hierom daarom reep als steel. wieze, wieze, wieze, bam, bam. Wie is alle luiter van het spel? Daas de kikker, je kende wel. Doe de gollen altijd wat hem zei. Ja, wat waar kom geen een mee? Is die hem weer niet vuile knapper? Nee, dat is morgen op en tapper. Dat hem er is in, vertel dan maar. Alleen verroor, kom, daar ga je het. grazenbaard Wisse, Wisse, Wisse, Bam Bam Niet hier van Holland uit de raard Wisse, Wisse, Wisse, Bam Bam Maar ik heb wel gelijk gezegd, mijn hele noot met piersjes bij Hier om, daar om, reepensteen wisse, wisse, Wisse, Wisse, Bam Bam Tvinkt dat varsch een een griek. Ja, maar toch, mijn Katie wat is er onder masker on? Jij nog nooit geen katkamp. Moet die dan in alle show niet werken? Nee, dat is niks te vervaren. Ver Zit dat je dan in een complex? Ja, die denkt alleen al seks. Ik ben vol ter wie en bord. bam bam. Niet hier van Holland aan tot de ort. Wise wise wise bam bam. Maar ik je wel gelukkig zo. Dan jele new baby is